met het Anker. Ja, goedenacht, dames en heren. En uh, het is nu drie uur. En misschien gaat u al wel naar bed toe. Misschien bent u al naar bed gegaan. En misschien heeft u al net nog een stukje gelezen. Of heeft zich wel laten voorlezen. Want daar hebben wij het vanavond over. Over voorlezen. En we doen dat naar aanleiding van het boek van Vonne van der Meer... De vrouw met de sleutel. Ik heb haar afgelopen zondag in Dit is de Zondag gesproken. En de hoofdpersoon van dat boek, zij leest mensen voor. En dat doet zij dus niet alleen voor kinderen. Nee, zij doet dat ook voor oudere mensen. Mensen die niet in slaap kunnen komen zonder een goed verhaal. En dan ook nog goed voorgelezen. Ik heb aan de telefoon Venno. Venno, nacht. Ja, Ik ben Venno. Hi. Je, je klinkt nog een beetje ver weg. Je moet even goed in de hoorn praten, denk ik. Ja, ik ja. kan de telefoon niet verplaatsen... anders raak ik het contact met Nederland kwijt. Oh, bel je vanuit het buitenland? Ik zit in Zelzaten op de grens. Oh, kijk eens aan. Dus je bent, uh, je bent in de buurt, maar wel, zo ver, nou ja, wel ver weg. Ja. Zeg, ik hoorde van jou dat jij uh, een bepaald boek hebt... waarvan je droomt dat je eruit zou worden voorgelezen. Ja, nou ja goed, je hebt ook luisterboeken tegenwoordig, dus misschien is, bestaat het ook wel in de vorm van een luisterboek. Maar ik zou graag voorgelezen worden uit, uit uh, in de band van de ring. Zo, dat is bijna duizend pagina's geloof ik. Ja, inderdaad. Ik heb het al tigmalig gelezen, zowel in het Engels als in het Nederlands. Ik heb ook natuurlijk de video's, de dvd's ervan gezien. Ja. Maar dat is nou eenmaal een prachtig verhaal, nietwaar? Ja, het is een prachtig verhaal. En, uh, en, en, en hoe lang zou je eruit willen voorgelezen willen worden per nacht? Omdat, want het is wel lang. Of zou je het dan één, één stuk door kunnen luisteren? Nou, dat wordt een beetje moeilijk <laughs> natuurlijk. Yeah. Vroeger las ik wel eens een heel science-fiction-boek... een pocket uh, uit vo uh, voordat ik echt ging slapen. Maar ik denk dat ik nu toch uh, vrij gauw in slaap val. Yeah. En wat vind je zo mooi aan het boek? Uh, ja, het is een, een sprookje die nou ja, in de moderne tijd door Tolkien bedacht is. Ja. Kijk, wij kennen natuurlijk onze vaste Nederlandse sprookjes... en dat van die spin Anansi heb ik ook wel eens gehoord, het Surinaamse sprookje. Ja. Maar dit is iets van uh, de latere jaren... en hoe zo'n man dat allemaal nog bedenken kan in, in, in deze tijd. Hè? Ja. ja, want het is wel een bijzonder verhaal natuurlijk. En we kennen het verhaal ook wel een beetje. Wat, wat, is, wat, wat is nou de verhalen die je het spannend vindt uit dat boek? Het is even moeilijk te zeggen. Uh, het, hele, het hele verhaal is eigenlijk best wel spannend. Hoewel sommige mensen het misschien wel een langdradig geheel zullen vinden. Ja, maar... ja dat, dus... is, uh, dat is wel de kritiek. van. Ik, ik mag het zelf in de ban van de ring ook ontzettend graag lezen. Maar er zijn ja. mensen die zullen zeggen... drie dikke delen over een wereld die niet bestaat, dat gaat mij een beetje te ver. Maar uh, er zitten hele spannende gedeeltes tussen. Er zitten ook wel iets vrolkere gedeeltes tussen... Maar en, en door wie zou je het willen laten voorlezen eigenlijk? Heb je daarover nagedacht? Uh, ja, het liefst door mijn vrouw. Door je vrouw, ja. En houdt die ook van het boek of niet? Uh, ik heb geen idee wat zij er nou precies van vindt. Zij is goed in de oude sprookjes en de oude verhalen. Want ze heeft natuurlijk kinderen en kleinkinderen gehad. Ik, dat heb ik zelf niet. Nee. Dus ik heb zelf mijn kinderen... Ik heb nooit, nooit kinderen wat voorgelezen. Oh. Waarom heb je, en waarom heb je dat, dat... Dat kwam je niet toe? Of zag je dat niet gebeuren? Um, ja, dat is een heel lang verhaal. Dus dat is een ik... heel lang verhaal. <laughs> Kijk, ik ben ooit getrouwd geweest met een Indonesische... maar ik ben blij dat ik daar geen kinderen mee gehad heb na een scheiding Oh, ja. En uh, in één klap met mijn nieuwe vrouw, nu bijna tien jaar geleden... was ik overgrootvader, zomaar uh. Zo, zo, zo. Maar, maar uh, even... helaas hebben we daar niet veel contact mee gehad met uh, kleinkinderen in die tijd. Dus uh, die waren ook al volwassen, dus... Ik heb uh, dit soort genoegens niet mogen smaken zelf. Nee, nee, want je had het wel graag gedaan, voorlezen. Ik denk het wel, want ik kan heel goed met kinderen opschieten... zolang het niet de mijne zelf zijn. Nee. En, en ben jij vroeger ook voorgelezen? Ja, ik denk dat mijn moeder mij wel wat heeft voorgelezen... maar ja, zij was Oostenrijkse van huis uit. Je hebt wel een internationale, internationale familie, als ik het zo hoor. Ik ben heel internationaal, ja. Dus daar hou ik wel van. Ja, maar je, je, hebt dus, je, je kan niet herinneren dat ze jou heeft voorgelezen. Uh, ik denk dat ze dus uit dat Nederlandse sprookjesboek... mij wel heeft voorgelezen, maar ik kan het me niet herinneren. Oh, want je hebt een Nederlands sprookjesboek. Ja, en dat heb ik nog ergens in uh, dozen zitten van Tigverhuizingen. Verhuizingen. Ja. En uh, ik was al heel gauw zelf aan het lezen. En, en... Dus ik heb ze gewoon zelf gelezen. En wat voor boeken las jij vroeger? Als kind? Al, altijd al een beetje in die science-fiction-hoek, in die fantasy-hoek van Tolkien. Nou, dat kwam al heel vroeg in mijn leven. Ik denk dat ik een jaar of elf was dat ik naar de bibliotheek ging en dan uh, boeken van Asimov bijvoorbeeld. Ah, de, ja. de Fantastic Voyage, de wonderbaarlijke reis door het menselijk lichaam. Uh, als eerste van de science-fiction-boeken las... Maar uh, boeken als van Biggles bijvoorbeeld, uh, ken je dat? Ja, de oorlogsvlieger is dat, hè? Ja. Ja, dat heb ik ook een beetje van mijn ouders meegekregen, inderdaad. Ja. Nou, Spannend. Avonturenboeken. Ja. Mooi. Hey en uh, heb je ook wel eens het idee dat je, dat je graag zou willen... de schrijver Tolkien van Inban van de Ring... dat, dat die het zou voorlezen aan je? Mm, ik heb helemaal geen idee wie of wat Tolkien was of is. Nee, uh, dat, uh, dat vind ik dan niet zo belangrijk. Maar als, als luisterboek zou ik het wel eens willen hebben. Ja, ja. Nou, dan gaan we maar eens even op zoek. Of dat al is verschenen in de band van de ring en anders... dan moet er misschien maar eens een voorlezer opstaan om dat in te gaan spreken. Misschien is het wel wat voor jou. Ja, de, de, er is een, een boek, uh, ja, dat we al in het Duits, over een verschrikkelijke kat. Maar ik ben even de naam van de schrijven kwijt. Uh, dat, uh, ja, dat is ook een prachtig geluisterboek. Jo. Hey, Venno, dankjewel. Dankjewel voor je verhaal. Jij je je zou heel graag willen worden voorgelezen uit In de Ban van de Ring. Dankjewel. Ik ga naar Dick toe. Dick, heb ik jou aan de telefoon? Ja. Nee. Ach, gelukkig, want ik sprak ik, jou al ik, heel ik, even. Ik me aan de telefoon gekregen. Ja. ja. Ik kan je trouwens heel slecht verstaan. Je kan mij maar, slecht verstaan. Kun je, kun je mij goed verstaan? Ik kan jou prima verstaan. Oké, okay, okay, prima. Ik zal mijn best doen. Ik hoop ook dat de luisteraars mij goed verstaan. Ja. Um, want ik uh, sprak jou heel even aan de telefoon vorige ja. uur. Dat doen we dan zo tijdens een liedje. En dan, uh, dan neem ik de telefoon aan. Ja. En uh, jij hebt een bijzonder verhaal. Want jij hebt een boek geschreven voor je kleinkinderen. Ja. ja. Hoe kwam je daarbij? Dat heb ik. Ik had zo heel lang het idee om een boekje voor ze te schrijven. En nu zijn ze bijna negen jaar, maar toen waren ze drie jaar. Ja. Yeah. En toen dacht ik, nu moet het gebeuren. Hè? Dus ik heb een boek bedacht en ik, heb een, en ik woon in Almelo. Ik heb een Almeloze uitgever gevonden. Ik heb een Almeloze drukker gevonden. Ik heb Almeloze kopers gevonden van, de, van het boek. De boekhandels natuurlijk, maar ook yeah. de bibliotheek heeft het gekocht. En, uh, nou, en dan zijn er 600 van gedrukt en dan zijn er 500 van verkocht. Zo. So. En die andere honderd, die heb je dan nog. En we zijn uit de kosten gekomen. Dat was heel bijzonder, hè? Wat leuk. En, dat, en je uit, maar... dat je uit de kosten komt, is echt bijzonder. Ja. En maar denk je zelfs al aan een tweede druk nu? Want je nee, bent bijna nee, door je voorraad nee, heen. Nee, nee, dat, dat denk ik. Niet. Dat is een nee, beetje dat, dat denk ik. Niet. Dat zou toch kunnen gebeuren ooit. Maar uh... ik, ben, ik ben een beetje oud en dan wil het niet zo makkelijk meer. Nee. En uh, ik ben bijna tachtig. Zo. En voorlezen doe ik nog altijd aan mijn vriendin van ruim 60. Zo. Want die houdt van voorlezen. Dus en wat lees je niet. aan haar voor? Uh, ja. Columns uit de krant. Oh, dat is bijzonder. Dat is geen roman. Wil ze liever, nee, wil ze liever van mij horen dan lezen? En wat, en wat voor columns? Uh, heeft ze bepaalde columnisten die je altijd nee, voor nee, moet nee, lezen? Woon gewoon van alles wat er bij me bestaat. Wat er maar langskomt. Ja, wat er maar langskomt. Ja, ja. Maar, maar dat euh, boekje heb ik toen geschreven ja, voor mijn, wat mijn het boekje kinderen. Hebben, ja, dat is die tweeling die nu bijna negen zijn en toen drie jaar waren. En het heeft een groot succes gehad. En ik heb daar ook zoveel kinderen al uit voorgelezen. Zoveel kinderen al. Ik maar. ik je een klein stukje nou, voor? Ik, ik, ja, want we moeten het natuurlijk wel even over het boek gaan hebben. Wat al bijna ja. niet meer te krijgen is. Waarvoor we naar Almelo moeten gaan om het te, ja, te kunnen ja, krijgen. Maar nou, hoe, hoe, heet het, hoe heet het boek? Het boekje heet Puk en Muk in Holland. Pup en muk in ja, Holland. Ze want ze en Maxi Julia, maar ik heb dat weer een vervreemde... dus ik heb ze in het boekje Pup en Muk genoemd. Maar ze zijn dus... Het, het, is, het zijn Puk ook gewoon je eigen Puk kleinkinderen die de hoofdpersonen zijn. Ja, dat, zij zijn de hoofdpersonen. Wat leuk. En wat, nou, wat, hey, het zijn 25 paginaatjes... en elk paginaatje is 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 7, 8, 8 regels. Zo. Nou, doe, doe eens een paginaatje. Doe ik één paginaatje. Ik sla er eentje open nu. Daar gaan we. Ja, Puk en Muk komen bij opa. Dag opa. Dag Puk. Dag Muk. Oh, wat een hoge trap. Het lijkt wel een berg. Dat is moeilijk. Pff, pff, pff. Eindelijk zijn ze boven. Opa doet het hekje, het hekje dicht. En Puk en Muk krijgen een augurk. Een augurk? Dat is één pa pagina, is dat. Maar, eh, uh, waarom ja, maar een augurk? Ze hielden van augurken. Ze <laughs> als ze een keer die hoge trappen waren geklommen... dan wilden ze zo graag een augurk eten. Jo. Ja. Maar, en, en het heet Puk en Muk in Holland. En waarom en in Holland? In Holland heet dat. Waar, waar, waarom in Holland? Want we zijn toch al in Nederland? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Die oh. tweeling, die woont in Italië. Oh, kijk eens en aan. Dat, en dat is van... Mijn dochter woont al 30 jaar in Italië... en die heeft een tweeling daar... En het is een jongetje en een meisje, en die heet Max en Julia... maar ik heb ze in het boekje Puk en Muk genoemd. Want ik vind je moet dat in een boek een beetje vervreemden. Maar wat aardig, dus die kinderen die wonen in het buitenland... en je hebt ze eigenlijk een avontuur laten beleven hier ja, in Nederland. Ja, ja, heel veel avonturen. Ja. Zijn veel avonturen. Het hele boekje staat vol met avonturen. En, Zakt ik en... Er, e er nog eentje voor? Nou, je? doe er nog eentje. Puk en Muk zien en gaan... Kokader roep ik. Want je moet even weten, moet, je, moet ik even uitleggen, yeah. in Italië, in Nederland zeggen we Cukle maar in Italië zeggen de hanen Kokadé. Oké. Okay. zien een han. Kokkadé roep ik, kokadé roep nuk, cuk Marianne, Kuk lecu opa, kokade roep mama. Kom, Muk, we gaan naar huis. Nou, dat zijn de vrouwtjes. Maar dat is en, en, en dan, maar dat hebben ze... dan voor kinderen van drie jaar, hè? Ja, precies. En die hebben op dit moment even geleerd... dat hanen ook uh, vreemde talen spreken. Ja, ja, ja, ja, ja. En, en, en, als je en dat ze, dan... zijn, ze worden tweetalig opgevoed. En ja. dat is best een probleem voor ze natuurlijk. Want Italiaans is hun eerste taal. Ze zijn daar, ze wonen daar. Ze zijn daar geboren, gaan daar op school. En Nederlands is hun tweede aangeleerde taal. En heb jij... Oh, je... Zal ik u nog iets heel grappigs vertellen over taal? Nou, kan ja, het, nou, het, nee, dat even... kan nog wel even. Ja, of... Oké, okay, mijn dochter komt uh, kort geleden even met de tweeling naar Nederland vliegen. Ja. Yeah. Nou, dan vliegen ze naar Eindhoven en dan gaan ze op de bus naar het station... en dan gaan ze van het station af met de trein naar Twente toe, waar ik woon dan. Ja. Yeah. En, uh, en dan wordt er omgeroepen op het station in Utrecht... de goederen uh, langs Sporen 17, zeg maar... ...komt nu niet expres naar Zwolle, maar toch eerst een goederentrein. trein. Wilt u alstublieft niet instappen in die goederentrein. trein? En dan zeggen die tweeling, ...die zeggen, waarom gaan we niet in die goederentrein? trein? Want zij, zij denken niet goed, beter, best, maar nou. ze denken goed, goeder. Juist. Waarom we, mama, waarom gaan we niet in die goederentrein? trein, zeggen ze dat. Maar dat, dat zou dus alweer een heel nieuw verhaaltje kunnen zijn. Ja, dat is een nieuw verhaal. Ja, ja. daar zou, zou ik een nieuw boek over kunnen zeggen. Heb, heb, dus, heb je er ook tekeningen bij gemaakt? Nee, dat mijn beurtjongetje gedaan. Ik had een beurtjongetje toen van 8, 9 jaar... en die heeft al tekeningen erbij gemaakt. Leuk, jo, ja, ik vind het heel bijzonder. Ja, en dat ligt dus nog hier en daar... zeldzaam op kleine stapeltjes... Ja, in een boekhandel nou, in Almelo. Nee, nee, het ligt nergens meer. Maar ik heb, ik heb er nog een paar. Wat ontzettend leuk. Ik vind het een mooi verhaal. Gewoon een Dankjewel. opa die een boek voor zijn kinderen schrijft. Dat ja. is tenminste nog eens even... dat ja, is het echte ja, werk. Ja. ja, ik heb het ook leuk gevonden... Ja, ja. Nou, denk ik als... maar, dan, maar dan moet ik wel zeggen, ik heb hulp van alle kanten gehad. Hè? Een uitgever die het voor niks deed en een, en een illustrator, dat was mijn buurtjongetje, ja. die het voor een klein cadeautje deed. En een, en een drukker die het voor weinig geld deed. Zo moet je hulp hebben natuurlijk, ja. want anders lukt je dat nooit. Nee, ja, ik vind het een bijzonder leuk verhaal. Maar dat, dat we uit de kosten zijn gekomen, ja. vind ik zo'n prachtig een... verhaal eigenlijk. Ben ja. Ik ben er nog blij mee. Toen kun je toch niet geloven... Je hebt, je hebt gewoon iets, ne iets neer kunnen zetten. En het is een, ja. een prachtig cadeau voor je kleinkinderen. Okay, leuk. Dick, ik ga, okay. voor, ik ga, de, ik ga verder. Okay, maar ik wil je bedanken voor het bijzondere verhaal. En een goede nacht. Ik, ik blijf luisteren. Een goede nacht verder. Oké, okay, gezellig. Daag, daag. Nou, heeft u ook dit soort bijzondere verhalen: dat, uh, dat je ook een boek zelf bent gaan schrijven. Of, of hebt meegemaakt dat iemand een boek voor je is gaan schrijven? Is er een ander verhaal wat je heel erg graag hoort voor het slapen gaan? Uh, en is er een verhaal wat veel vaker verteld zou moeten worden voor het gaan. Ik ben daar benieuwd naar. En u kunt bellen naar 0800-1121. Decemberist waren dat, en dat is nog een vaste plaat die in de nacht op een langs komt. Uh, met de plaat Down by the Water. En ik heb aan de telefoon. Wie heb ik aan de telefoon? Mevrouw Wissendonk in Pannende. Mevrouw Wissendonk in Pannende. Neemt u mij mijn stem niet kwalijk, want ik ben zo verkouden. Nou, ik vind het een mooie te voorleestem. Nou, op. ja, dat weet ik zeker dat het dat is. Ja. Maar, ik hoorde net die meneer, ja. dat wil ik dus vertellen, die dus voor zijn kinderen een boek had geschreven. Ja. Een boekje. Ja. Nou, dan wil ik u zeggen dat ik, dus, maar dat is dus, ik denk zo'n 24 jaar geleden voor mijn kleine nichtje, of eigenlijk achterlichtje, ja. de dochtertje van mijn Peterzoon, laat ik het zo maar zeggen, ja. heb ik geschreven 100 verhaaltjes voor Wietke. 100 verhaaltjes voor Wietke en zo heette u... Voor Wietke. Zij heette dus Wietke. Zij ja. heette dus Wietke. Ja. Dus toen zij geboren was, ben ik begonnen met te schrijven. En toen heb ik... Maar ik heb het dus niet in een boekvorm en niet uit laten gegeven. Dat heb ik niet gedaan. Maar ik heb dus in, laat ik maar zeggen, in tien mooie schriften... in ieder schrift tien verhaaltjes geschreven. Dus toen werd het 100 verhaaltjes voor Wietke. En het waren dus ook allemaal verhaaltjes van. Witteke gaat met papa zwemmen. Of Witteke gaat met. En dan had ik dus op. Ja, dat waren allemaal zo verhaaltjes van twee bladzijden. Dus ik heb dat ook ooit gedaan. Maar uh, dat, is, dat is bijzonder. Dus er liggen gewoon ergens tien schriftjes. Ja. Hij dus je... heeft tien boekjes. Wat leuk. Nou, nou is 25 jaar, maar ze heeft ze nog. Ze heeft ze nog steeds. En heb je er ook ja. tekeningen bij gemaakt? Nee, ik heb er niks bij gemaakt. En hoe kwam, hoe kwam je erbij om zelf verhalen te gaan schrijven? Dat deed ik altijd. Ik zal u vertellen, toen, ik 25 jaar, toen we 25 jaar getrouwd waren... Ja. heb ik, en dat heb ik inderdaad een boekje van laten maken... of een boekje, ja. echt een boek. En toen heb ik voor alle mensen, alle gasten... die op het feest kwamen... een, ik wil zeggen, een versje. Ja. Maar een gedichtje gemaakt dus. Ik ben begonnen dus met het eerste gedichtje van Voor Allemaal... En toen heb ik voor iedereen die er kwam, dus voor al mijn broers en zussen en wat er ook aan hing en de kinderen en weet ja. ik het wie en de vrienden, voor allemaal een aparte versie gemaakt. En ik had het boekje genoemd Jullie en het is een echt boekje hoor. Het is echt een heel mooi boekje. Iedereen vond het een prachtig boekje. Maar wat, wat leuk. Maar je bent dus, je wil heel graag boekjes schrijven. Doe ik altijd. En je maakt ze ook en je, dit zal je dan waarschijnlijk hebben uitgeprint en, of gekopieerd, dat weet ik allemaal niet. Maar heb je er nooit over nagedacht om te kijken of je het kan uitgeven? Die voor, die voor Wieteke die heb ik geschreven. Nog handgeschreven. Nog handgeschreven. Maar dat andere boekje heb ik laten drukken. En dat was echt een heel prachtig boekje hoor. Ook om te zien is het een ja. heel mooi boekje. Maar dat kinder, die kinderboeken, want dat vind, ik, dat, dat vind ik wel leuk. Tien schriftjes vol met verhalen. En dat is, dat is eigenlijk. Verhaaltjes hoor. Verhaaltjes. Maar ja, goed. Maar dat is wel heel kostbaar. En het meisje. Wat er dus in figureert, dat is ja. Wietke. Ik bedoel, voor hetzelfde geld had het Doortje kunnen zijn, maar het is Natuurlijk. in dit geval omdat ze Wietke heet is. Het Wietke Wietke. Geschreven. Heb, je ja. nog, heb je nog een verhaaltje in je hoofd? Een... Nee, ik heb geen verhaaltje in mijn hoofd en dat vind ik echt jammer en van dat kleine boekje wat ik dus, wat ik dus gemaakt heb voor die, voor die, die, die, die festiviteit toen, dat, dat heb ik dus meer gegeven als, als aandenken. Mm -hmm. En uh, daar, daar, daar, daar, was ik, daar had ik kunnen pakken, maar dat heb ik niet gedaan. Dat heb ik vergeten om te pakken. Maar in ieder geval... En dan wil ik nog iets zeggen over die Nancy-toestand. Ja. Ik heb op Curaçao gewerkt. Nancy. en Nancy. Ja. ja. En toen heb ik eind jaren 50, begin 60 op Curaçao gewerkt. Ja. En toen las ik daar dus in de klas... Toch al, die mevrouw zei dat het alleen uit overlevering... Maar toen, in die tijd, dus dat is 50 jaar geleden... Las ik dus al... Uit boeken, verhaaltjes voor over Nancy in de klas. Dus ze staan ook beschreven, die boeken. Ik wil straks ook eens op de computer kijken of ik ze nog ergens vinden kan. Ja, want het was wel een ontzettend leuk verhaal. Ja. Al die sprookjes met dieren. En het zijn geen verhalen die ik uit de Nederlandse nee, uh, nee, literatuur nee, nee. ken. Maar ik weet zeker dat ik ze voorgelezen heb daar. Daar gewoon uit boeken, uit boekjes, uit boekjes die dus gedrukt waren. Ja. En dat heb je daar voor schoolklassen gedaan of voor kinderen. Ja, toen was ik daar onderwijsres. Oké. Okay. Dus dan las ik daarvoor. Ja. En dan wil ik nog één dingetje zeggen, dat vind ik zo leuk, over een boek wat bijna niemand kent. Maar toen ik heel klein was en met boeken naar de bibliotheek al ging, ja. zocht ik altijd een boek uit. En dat heette, en nu komt het, Peperka Poelen Koekelberg en zijn vriendjes. Zo. En Pepe Kapoelen Koekelberg heette helemaal niet zo. Die heette nee. gewoon Peter. Ja. Maar hij had zichzelf zo'n zo naam gegeven. En dan had hij allemaal dieren die hij zelf bedacht had en waar hij van alles mee deed. Daar ging hij mee het bos in, weet ik het wat. Ja. Maar in ieder geval, iedere keer iedere keer als we weer gingen, moest ik het boek weer terugbrengen. Maar ja. als ik weer ging, haalde ik het weer op. Ik kan het dan twintig keer opgehaald hebben. Zo. En nou heb ik een moeite gedaan, kan ik u vertellen, om dat boek te krijgen. Ja. Iedereen heeft het voor mij geprobeerd. Ieder boekhandel, iedere bibliotheek, either... niemand kon het vinden. En wat denk je nou? Vorig jaar was ik jarig. En een vriendin had mij meegenomen naar Maastricht. En toen ik jarig werd die dag, nou ja, toch gaf ze een boek. Maar ja, dat deed ze wel vaker. En laat het nou die Koekelberg zijn. Ja. Weliswaar een hele oude, maar het is leuk. En ik vertel het nou nog aan kinderen en die vinden het nou nog mooi. En wat vond als... je, je zo leuk aan dat boek? Dat vind ik, ik vind dat zo leuk, hè. Dat bijvoorbeeld um, al die, die dieren die hij in zijn kop haalt en die eigenlijk helemaal niet bestaan. Ja, Prongeli heeft hij wel een hond, een oude hond. Ja. Maar verder allemaal een poes, ja nou. En dan heeft hij een, een, een schildpad en een, allemaal van die dingen, zeg ik maar zeggen, die, maar die niet bestaan. ja. Maar toch vertelt hij erover alsof ze bestaan. Hij gaat het bos in met zijn hond en hij zegt: weet je, we maken een keul, weet je, en ze maken een keul en, en daar wil hij uh, eigen, eigenlijk, eigenlijk zegt een hond, ik zal het, de keul zal ik dichtdekken. Als er dan iemand aankomt, dan. Zakt hij de weet je wel. Ja. Maar die hond is natuurlijk een, een hele suffet, een hele stommerik. En die loopt er natuurlijk zelf overheen. En dan is weer de grap van, er komt altijd een soort uh, uh, uh, uh, uh, ding uit. Waarbij, ja. dan zegt in de ene keer, zegt Peperka: van... Nou, wie een kuil vraagt voor een ander, die valt er zelf in. Ja. Kijk, er komt toch altijd weer een soort, ja... Een moraal van het verhaal. Een moraal van het verhaal in. Ja. Maar je vond het leuk dat er al die dieren... Uh, die dat die je bedenkt dat leuk, ze hè? Dat die dieren die er niet waren... dat die toch er waren. Dat ja. die toch allemaal meededen. Maar heb je dat uh, voorgelezen gekregen... of las je dat zelf? Nou, ik zou vertellen. Toen ik het kreeg, toen ik het ging halen... zocht ik het natuurlijk met boeken uit... op de plaatjes. En dan las het mij voor. En ik vond het zo spannend. Nou, en dan de volgende keer... moet ik nee, dan moet je een andere halen. Dus moest ik een andere uitzoeken... Hm. Maar als ik wel zelf ging, dan zei ik zou ik zelf maar gaan. En ik weet nog, wel was bij ons in het parochiehuis. Dat was zogenaamd de bibliotheek. Yeah. En dan zocht ik toch weer het boeken. En ik was zo teleurgesteld dat iemand anders het meegenomen had. Maar ik heb het nou twintig keer. Ik weet zeker dat ik het vaker gehaald heb. <laughs> wat, wat leuk. Dus je hebt eigenlijk gewoon toen al een heel klein kinderboekje helemaal stuk gelezen. Ja, en ik heb het nou... Want mijn man is niet zo lang geleden doodgegaan. Oh. En toen heb ik... Ja, als ik u dat verhaal vertel, dat heeft er niks mee te maken. Maar toen heb ik van zijn vrienden, want hij vloog, heb ik een, een, een, een vleugel van kleine dingen, van rood, zal ik maar zeggen, van ja. liefstuigenhalve. Ja. En daar hebben ze zijn naam op geschilderd enzovoort. En daar heb ik het voor gezet. Ik vind het zo, dat hebben ze bij mij in huis gezet. Nou, en dat vind ik zo leuk. Ik, als ik dat zie staan, och, dan denk ik, oh wat leuk. En hij had de laatste tijd zo'n zakje waar je het boek op kon zetten, weet je, toen hij zo ziek was. Ja. En dat heb ik ervoor gezet met dat boek erop. Dus dit, dit oude jeugdboekje... Ja, dat oude jeugdboekje staat bij mij een, in de kamer te pronken. Nou. Dus het is, echt een, een, nou ja, het is echt een monument uit uw leven, dat en boekje. Het is, en het is geen heel mooi boek meer, hoor. Want het is echt. ik kan zien, het is een oud, het is een gebruik. Maar dat ze dat opgesnoord heeft, nou... Oh, wat ontzettend leuk. Nog ja. één keer de titel, want ik ben er wel benieuwd naar. Peter... Nou, daar komt hij. Peperka. Peperka. Peperka. Poelen. Poelen. Koekelberg. Koekelberg. En zijn vriendjes. En ze. En zijn vriendjes. En zijn vriendjes. Dat is niet het allermoeilijkste om te houden uit die titel. Nou, ik zou je vertellen, hè? Wat, wat een gedoe hè? Nou. Want, want, want iemand, ze meende altijd allemaal, ze voor de gek hield. Ja. Maar dat is echt waar. Ja, en twee van die boeken, Peper, Kapoor, bij zijn vriendjes en Leisje Lorsnor. Dat vond ik ook zo'n leuk boek. Dat was ook zo'n boek, waar zo'n zo meisje op de vuilnishoop van alles op ging zoeken. En daar zo mee kon spelen en weet ik het wat. Nou, die twee waren mijn boeken vroeger. Wat gaaf. Ik vind en nou mooi... zijn ze het allemaal. Ja, ik vind het een bijzonder mooi verhaal. Nou, ik, wil... ik vind het programma leuk. Nou, wat gezellig. We gaan nog even lekker door. Houd het maar vol. Dat gaan we doen. Wij ja. gaan, uh, wij gaan uh, verder even met een, uh, met een plaatje... En dan kunt u nog steeds bellen als u een bijzonder verhaal heeft. Oh, en ik moet nog even iets bijzonders vertellen. Ik kreeg net iemand aan de telefoon, dat is Rob Grunlo. En uh, ik kon het niet zo snel even met hem rondmaken. Maar hij heeft, de in de band van de ring, heeft hij op mp3. En dat is dus ergens te krijgen. Alleen, hoe doe je dat nou via de radio? Even wat mensen met elkaar in contact brengen. Wij hebben een e-mailadres. Dus als Rob... En degene die, uh, dat was Venno, die in de band van de ring graag willen uh, horen. Als luisterboek willen hebben. Als die nou even mailen naar uh, nacht.eo.nl. Dan kan ik daar eens even proberen tussen te gaan zitten en die mensen met elkaar in contact te gaan brengen. Um, wilt u nog verder meepraten, nadenken over wat is nou zo'n mooi en een goed verhaal voor het slapen gaan? Wat is het verhaal wat u het liefste hoort voor het slapen gaan? Of is er een bepaald verhaal uit de jeugd wat is voorgelezen, zoals we net hoorden? Um, belt u dan gerust naar 0800 1121, dus 0800 1121.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 ontzettend fijn plaatje om zo eens midden in de nacht te horen. Brennan Heath met It's No Good To Be Alone. Ook weer zo'n vaste waarde de afgelopen weken in een nacht op één. Echt een plaatje om uh, nou, lekker ook mee wakker te worden eigenlijk. Maar daar zijn we nog niet helemaal aan toe. Ik uh, spreek nog steeds met mensen over wat zij graag horen voor het slapen gaan... en welke rol verhalen vertellen in hun leven speelt. En ik heb aan de telefoon Gerard, geloof ik? Ja? Ja, ja. ja het was Gerard of Gerard? Gerard. Gerard. Nou, dat heb ik toch goed opgepikt. Hey, uh, ik heb een probleempje. Um, mijn batterij is bijna leeg. Kun oh. je mij even ter terugbellen? Zal ik jullie even terugbellen dan? Uh, dat dan is denk ik... ik even... Als je een vaste lijn hebt om ons dan op terug te bellen... dat is het makkelijkst, want ik uh, kan het niet zo snel organiseren... hier even in mijn eentje. Ja. Maar dan uh, moet je maar even zo nog een keertje bellen. En dan ga ik nu door naar, uh, naar Ronald. Ja, hallo. Hi, Ronald. Je ja. hebt ook een bijzonder uh, verhaal, hoorde ik net. Ja, ik had, uh, ja, ik, ik had uh, net al verteld... dat uh, ja, ik heb twee zoons, Jesse en Jeffrey. Jesse en Jeffrey? Ja. ja. Ja, die zijn nu inmiddels 15. En uh, ze zijn. Ik heb een Nigeriaanse vrouw, maar die is helaas drie jaar terug geleden. Overleden aan borstkanker. Nou, oh, mij verdrietig. Nog heel emotioneel. Ja. Altijd is. En uh, zij vertelde altijd uh, vroeger, uh, ja. Ja, daar was ik zelf nooit bij, maar uh, eigenlijk ja. Omdat ik, ik was druk altijd met mijn werk en zo. Ja. Yeah. Later kon je daar pas achter. Dat, oe, wat heb je eigenlijk? Te weinig tijd uh, besteed aan je gezin en zo. Yeah. Huh? Ja. Dat, uh, ja, ik vind dat nog vervelend. En ja, dat het op een gegeven moment dat het dan zo afloopt. En, maar nu, nu is het. het uh, ja, aan de ene kant. Ja, nu, nu willen ze al die verhalen ook weten van, uh, van ja, over papa's kant, weet je. Van, ja. uh, over opa en oma. Omdat mijn, uh, uh, uh, ik, ik kom zelf uit een gezin van 16 kinderen. 16 kinderen? Ja, en, en we waren een boerengezin, zeg maar. Ik ben opgetogen op een boerderij en zo, grootgebracht. Ja, en waar, waar stond die boerderij? In Harkstede was dat. Oké. Okay. Dus in gemeente Slochteren is dat. Dat is Groningen, hè? Uh, ja, de Gersbel, Groningen, Ja. Yeah. Dus, maar, uh, ja, hun, uh, ja, hun, uh, nou, net vanavond ook net, uh, ik, ja, ik was vanavond om negen uur thuis, maar hun hebben heerlijk voor mij gekookt, trouwens. Wat gaaf. Ze zijn vijftien jaar. knuppels, ja. Uh, ja, echt wel. Ja, echt, die zijn echt tof, hoor. En wat hebben ja. ze voor je gemaakt? Uh, uh, ze ze, ze hadden Surinaams gekookt, oh. trouwens. Ze, ze hebben een, een uh, ze gaan naar Groningen naar school, en uh, ja, en ja, dan uh, hadden ze Surinaams gemaakt, uh, uh, een reis met uh, kousenband en zo in met uh, ja bakkeljauw. Uh, uh, dat is kabeljauw zeg maar wat ingezout is ja gedroogde uh, kabeljauw is dat maar uh, kijk maar nu uh, ja nu willen ze alle, alles veel meer weten van opa en oma van nou, eigenlijk ja we de, daar kwamen ze ook eigenlijk niet zo vaak Om, ja die, die waren maar oud en zo toen inmiddels al En nou, dat zijn dan de, maar, de opa en oma ik, ik, ik in ik Nederland of? Ja, ja, die, die, die van Nederland. Ja. Ja. Die uit Nigeria hebben ze, die hebben ze nooit gekend. Nee. hebben ook geen contact. En, en, en, ja, dat is ook zo'n gek verhaal. Ik heb ik heb een vrouw leren kennen. In Dordrecht was dat, in OC heette dat. Ja. Dat was toen een opvangcentrum voor asielzoekers. Ik weet niet hoe die procedure nou tegenwoordig gaat. Maar toen werden ze eerst, als je binnenkwam in Nederland, dan werd je eerst opgevangen in een OC. Ja. En, en dat was een opvangcentrum. Uit het ver maar. verleden kan ik mij er ook minder nog iets van herinneren. Dat je ja. een aankomst en een opvangcentrum hebt. Maar ja. jij, jij hebt haar leren kennen. En zij is een paar jaar geleden helaas overleden. En, ja. en nu, nu ben je met je zoons herinneringen aan het ophalen na, aan, ja. aan verhalen van vroeger? Van vroeger. En nu vooral van mijn kant. Van, maar zijn dat uh, levensverhalen of de, ja, ook, alle, ook kinderverhalen? Alle, oh, oh, ja, van alles. Uh. Ja, de hobby's en zo van, van mijn moeder vroeger. En ja, dat is best wel weer leuk. Uh, en dat heb en je vanavond dan, gedaan met die jongens? Ja, uh, dat gaat bijna dagelijks nu. tegenwoordig ja. is heel raar. Nu opeens gebeurt dat. En ja, het, terwijl er, en... vroeger werd daar nooit over gepraat. Maar nu, nu ze, ja, zijn ze daar enorm in geïnteresseerd. Wat bijzonder, joh. Ja. En dan ja. dus je gaat echt door uh, nou door... door... Door het ja, verleden ik heen. ik wil graag dat ik een nieuwe vriendin heb, maar ik, ik, ja, ik, ik, ik, ik heb gezegd, ik word denk ik nooit meer verliefd. Liefde is voor mij één keer geweest. En, ja, dus ja. het was wel echt een hele mooie relatie met ja, twee prachtige en, jongens. Ja, ik, ja. en oh, ik zie er nu al tegenop, dat, ja, ze worden ieder jaar weer ouder. Ze worden, in april worden ze 16. Ja. En dan denk ik, oh, straks op kermis en dan ben ik weer alleen en bah, ja. Kijk, daar zit ik nou ook mee. Daar zit ik nou weer aan te denken. Raar is dat, hè? Vind je dat vreemd, of niet? Nou, dat weet ik ah? niet zo goed. Maar ik heb vanavond ook hele bijzondere mensen gehoord... die, die zijn verhalen gaan schrijven voor hun kinderen. Ja. En, uh, en voor hun kleinkinderen. En, en, en zijn op zo'n manier ontzettend betrokken gebleven in, dat, uh, in het leven. Die hebben hele verhalen met mm -hmm. die kinderen in de hoofdrollen gespeeld. Daar zijn ze misschien inmiddels wat te oud voor. Maar ja. ik... ik, ik niet het, nou ja... En wat, wie ben ik? Wat weet ik ervan? Ik ben nog niet zo, ja. nog niet zo nee. heel oud. Ik ben 32. Maar, mm -hmm. maar ik, heb, ik heb wel heel veel mooie verhalen gehoord vanavond... van uh, mensen die een leven lang um, omringd zijn gebleven door hun kinderen. Juist. Dus dat vond ik, altijd, vond ik allemaal mooi om te horen. Ja, ik heb een hele sterke band met hun en daarom... Gaaf, gaaf. Ja. Okay. Hey Ronald, ontzettend bedankt, want het was eigenlijk heel intiem wat jij vertelde. Dat was niet uit een boekje, maar echt uit het leven gegrepen. Waar je, waar, nou, dat je stilstaat en terugblikt op het verleden. Mm -hmm. en, mooi. mooi om te ja. horen. Ik wil je okay. bedanken voor je verhaal, joh. Ja, jij ook bedankt. Hè? En een hele goede ja. nacht. Een prettige uitzending. Oké, okay, dankjewel. En wij gaan zo weer. Uh... Oh, ik zie dat er een hele mooie plaat klaar staat. En voor middernacht zelfs. Lovely day van Bill Withers. Up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on. I'm Als er verhalen zijn die je altijd een keer moet horen... dan is er toch ook wel een plaat die je altijd moet horen. En dat is Love the Day van Bill Withers. En zelfs om kwart voor vier in de ochtend, zullen we dan maar zeggen. Dan is het toch een heerlijk nummer om te horen. Daar was ik weer even heel erg blij mee. En ik heb weer twee bijzondere verhalen aan de telefoon. En de eerste die ik spreek is Jos. Jos uit Nijmegen. Ja, nacht, Jos. Hallo. Nou, ik heb mijn dochter... heb ik wel vaak eh, s'avonds voorgelezen... Ja. Maar ik heb het ook wel eens eh, vaak gedaan onder het eten. Want onder het op... eten, dat is echt een nieuwe, nieuwe ervaring. Ja, want ik hoorde op de radio een keer een uitzending over. Nou, mijn dochter was niet zo'n slechte eter, maar, ik hoorde, maar daar hoorde ik uit van dat je kinderen moet afleiden uh, van, van het eetprobleem als ze een eetprobleem hebben. En toen ja. dacht ik van nou, als ze een keer even slecht eten, dan ga ik gewoon verhaaltjes vertellen. En dat noem ik dan vertelhapjes. En dan vertelhapjes. Ja, en dan eerst een hapje en dan komt er weer een zinnetje. Dus dat was een manier om ze nieuwsgierig te maken... zodat ze het volgende hapje zouden gaan nemen. Ja, ja. en dat ze gewoon de bord leeg eten. En je, hebt, en je hebt er geen problemen mee, dan heb je geen eetproblemen. Maar jij had niet echt een eetprobleem met je, met je dochter. Nee. Maar je vond het wel erg leuk om een verhaal te gaan vertellen ja, tijdens het eten. Ja, daarom. Ik fantaseerde wel, want ik had wel eens... Uh, we hadden bijvoorbeeld een weekend met een, met een groep. En uh, toen ging mijn dochter aan een andere tafel zitten. Met andere mensen. en dus toen kwam ze van mij mee. Ja uh, jos ze eet niet. Oh, wacht maar, kom maar. En zei ik nou, kom uh, Linda, we gaan vertellen, eens doen. En dan, uh, ja. Of wat heb jij? Fantasie, zei ze dan. Ja. Zwaar... Nee. <lacht...​> en, en, heb je nog een, een, een herinnering aan een verhaaltje wat je toen vertelde? Oh, wel, nee. Oh, dat zou zo leuk zijn als je dat wel had. oh dat komt gewoon. Bij mij komen dan gewoon verhalen in me op. Ja, oké. Okay. Maar ging het dus... over dieren of over oh, was, of... Ik, net, net toen dacht ik, ik dacht die vraag zou je wel stellen. Dus er komt er net in een verhaal over een, over een grote reus die, die met een bak viesst, brood rondbrengt. En die het probleem heeft, die dan niet om, als de deur open gaat, die dan veel te groot is. En toen ging hij naar een smid en die heeft er... Uh, dat, dat hij zich kon verkleinen. Ik, ik, ik bedoel zoiets ja, Ik noem maar wat. Oh, van... Ik ben dat ik, ben, ik ben benieuwd ben. Ja, dus een <laughs> reus met een bakfiets. Die brood ja, rondbrengt. Ja. Ja, ik noem maar wat. Zoiets. Dat, dat komt er nou in me op. Maar zo ging dat dan vaak. En ja, een, dan zorg je dat er dus telkens een, een kleine cliffhanger is. Ja. Zodat er weer een hapje gegeten moet worden. En Ja, eerst een hapje. En dan komt er weer een zin. Maar, maar, en het was echt per zin. En, en... Ja. Oh, joh. <laughs> En, ja. en, en, en dat heb je ongeveer de hele familie bijgebracht, hoor. Ik Je hebt ook in groepen met weekenden gedaan. Nou ja, we hadden gewoon een groep van... Uh, en dat heb ik één keer gedaan dat ze, dat ze bij mij kwamen. Ze eet niet, weet je wel. Dan ging ze even aan een andere tafel zitten. En dan kwam ik bij. En dan, uh, ja, papa vertel maar. Ja, dan ging ik, uh, ja. Vertel hapjes. Ja wat ontzettend, dat, is, dat is helemaal nieuw. Ik heb altijd voorlezen geassocieerd met toch iets met slapen gaan. Of af en toe eens met wakker worden. Maar uh, tijdens het eten. En uh, had je dan ook nog een verhaaltje nodig voor bij het toetje? Of ging dat wel vanzelf? Uh, nee, dat ging al het meestal wel. Nee, dat uh, toetje die, die het <lacht> was, maar goed. Ja, nee, dan, uh, nee dan, dat, dat ging wel. Maar het was meestal met, uh, met, met, met gewoon met aardappelen of zo. Of de spaghetti of weet ik veel. Of dus de rijst, dan... Uh, ja, zowel. Ze ja, het is, het is, het is, het is nu 16, ze is een grote meid geworden, dus ja. uh, het, heeft, het komt door die hapjes. Het is allemaal goed gekomen. Ja, nou, dus, en, ja. en las je er ook voor, uh, voor het slapen gaan? Ja hoor, van Pinkeltje en uh, ja. Dus dan neem je, nam je wel de voorleesboeken? Ja. Dat Pinkeltje, wel. dat is inderdaad ook een grootheid als het gaat om voorlezen. Hè? Oh ja, ja. Je hebt de hele serie in de, in de kast staan? Nou, dan niet. Ik leen ze de bibliotheek wel. Ja. En, en waren er nog meer boeken waar ze gek van waren? Ja, ik heb eens een keer een boek voorgelezen van Lydia Rood. Uh, hoe heet dat nou ook zo weer? Ja. Ik, ik ben het niet vergeten, maar dat vond ze ook wel leuk. Dus ja, er zijn heel veel verschillende boeken. En, dus, maar, en, en jij bent thuis echt een voorlezer? Ja. Of deed de moeder ook uh, voorlezen? Ja, ook al af en toe. Maar ik geloof dat jij dat het leukste vond. Ja, ik vond het, te doen. het heel leuk, ja. Ontzettend leuk. Joh, wat een leuk verhaal. Vertel hapjes. Nou, dat nemen we ook weer even mee. Ik krijg ook nog even een, even een pedagogisch adviesje. En vertel hapjes. Ik vind het een, een leuk woord. Ja. We gaan we onthouden. Oké. Okay. Goed. Jos, ontzettend bedankt. Ja. Ontzettend bedankt. Ja. En, en inmiddels, daag, daag. En inmiddels heb ik ook uh, Gerard aan de telefoon. Ik hoop nu met een volle batterij... Ben ik een beetje goed te horen. Je bent goed te horen. En volgens mij ben je aan het wandelen of zo... Ik ben mijn paard aan het verzetten. Een paard aan het verzetten? Ja, nou, daar gaat het, dan gaat het uh, gaat ook heel wat gebeuren over. Ik heb me voorgenomen, eerst de avonturen en dan later, als ik wat ouder ben... gaan we het bundelen in, uh, in een verhalenbundel, de avonturen met Polly. Kom, Polly, kom. Allez, kom. Hey. wat nou, jongens, dat maken we nu mee. Dus jij, jij wil avonturen beleven met een paard? Ja. En, en dat paard, de hoofdrolspeler, die heb je nu ook aan de hand... Ja, klopt. En wat voor avonturen beleeft hij allemaal? Uh, ik zal je één voorbeeld geven. Ik reis met paard en wagen, dus door het land. Ja. Door de landen eigenlijk, laat ik het zo zeggen. En uh, wat ik vorig jaar meegemaakt heb, was volgens mij toch een van de mooiste avonturen. Er kwam in, wat een jongen en die had drie jonge kouwen. En die moesten twee, die van weg doen van zijn vader. Ja. En uh, ja, ze zei: hij, ja, wil jij die niet opvoeden? Ik zeg: ja, maar ik heb er eigenlijk geen ruimte voor in die wagen. Dat is uh, maar klein. Maar ja, dan, uh, dan moet ik ze dood doen. Ik zeg: ja, nou, dan doe ik het wel. Ik vind het zonde om die beesten, ja, om die dieren dood, dood yeah. te laten gaan. En zo, het nou, waren kauwen. Daar waren twee kauwen. een die kleine Ja, ja, ja. En dat was zo geweldig. Die beesten, die heb ik echt helemaal. Uh, zonder, ze konden gewoon vliegen. Maar die waren zo, zo handtam op een gegeven moment. Ja. En uh, ze konden dus wegvliegen als ze wilden. Maar ze bleven bij mij. En dan ging ik bijvoorbeeld met een paar ging ik water in, in Zeeland. En dan ging ik zwemmen. En dan had ik ze zo ver uh, dat ze dan op het strand bleven. En dan riep ik ze. En dan kwamen ze alle twee naar mij toegevlogen. En dan landden ze zo op mijn, op, mijn, op mijn schouder, op mijn hand, in het water. Wat leuk. En dat, ja, en, en dat zijn verhalen die wil jij gaan opschrijven? Ja, en, en ook wat, wat mij heel erg bijgebleven is van die vogels. Dat ze zo. Ken jij het woord altruïsme? Dus het ja. Het, het, het, het, die, die dieren die zijn zo sociaal en die zijn eigenlijk een kous. Zo intelligent. En wat ook mij opviel. Ik speel zelf ook heel graag. Die dieren die spelen echt altijd. Die zijn altijd aan het spelen. Of met een, een takje of met een dingetje. En wat mij ook opviel was. Uh, ja, ik was aan het voeren dan. En dan hadden ze alle twee, dacht ik, genoeg gegeten. En er waren dus nog jonge koud. Ja. Yeah. En, uh, nou, dan stopte ik met voeren. En dan, wat gebeurde er dan over altruïsme gesproken? Yeah. Dan, die ene die had nog honger. En wat deed die andere? Er waren dus nog jonge de Twee broertjes of en een broertje En die ene die zag dat bij die andere, dat hij nog honger had. Ja. Yeah. daar had ik geen in. En wat ging hij doen? Die ging, uh, ja, een grasplietje of, of, of, of, of, of iets. En dan ging hij plukken. En dat bracht hij dan naar zijn broertje of naar zijn zusje. En die, nou, die ging die voeren. Nou, dat vond ik zo indrukwekkend. Dus als jij, als jij verhalen gaat schrijven, dan zullen dat veel verhalen zijn over de dieren die je hebt meegemaakt in je leven. Absoluut. Maar nou, ik vind het nog, want ondertussen, wij horen op de achtergrond horen wij daar de hoeven over de weg gaan je met een patem verplaatsen. Uh, want want jij, rijdt met, jij reist met paard en Dat dat is je vaste wonen verblijfplaats? En, je... en uh, ik ben kunstschilder en ik uh, plem in de winter mijn exposities door het land ja. en dan voor de rest ben ik gewoon vrij om te doen hoor. wat ik wil. Wat leuk. En, en dan ga je met, uh, hoe heet het paard wat je nu vast hebt? Polly. Polly. En, en je gaat dus ook over hem een boek schrijven of over haar? Dat... Over hem, ja. ja over hij, hem. Heet, hij komt van een dierenhandelaar en die had al zijn pony's, die heette Polly. Dus eigenlijk het is het een, meisjes, een meisjesnaam, maar het is eigenlijk een, een, een, een <lacht> hengst, een laat <lacht> ja. ik zeggen. ja. En heb je, ook nog een, heb je nog een avontuur met hem beleefd waarvan je nu al weet dat het in het boek gaat komen? Um, Eén, we zijn bij de eeuwige stand. Eén belangrijk verhaal wat met enorme indruk op mij gemaakt heeft, dat was, was in een dorp en ik stond in een park. En dan was ik van een gegeven moment met hem rijden en ik liep over een brug met hem, dus ik zat erop. En dan was er was een hard oude brug en ik ga twee treden over, de, over die brug en de park, dus, die zak, dus door die brug. Joe. En uh, dat was dus een, een, een trede, of een van die treden uh, die was gewoon doorgebroken. En hij zat met zijn voorbenen, dus zat hij eronder. Dus ik denk, ja, nou, dat is echt uh, drama natuurlijk. Ja. En uh, ja, ik doe een sheetje, zoals je dat al eens zegt. Ik zeg, heer, nou moet u me echt helpen. En het werd muisstil buiten. Hij schiet met zijn voorbenen terug omhoog en komt er terug op. En ik denk, het komt goed. En dus schoot hij met zijn achterbenen erin. En toen forceerde hij, toen komt hij helemaal niet meer los. Ja. Nou, weer bidden. En toen is er een echte wonder gebeurd. Hij werd op een gegeven moment in muisstil. Net zoals de eerste Holland gebeurd. Heb je dat ook wel eens dat heel stil wordt. Ja. En hij werd gewoon net een spin. Hun benen werden net als een spin zo. En hij werd zo opgetild. En hij stond op de brug. En die liep eraf. En die heeft niets. Hij had niets. Wat geweldig. Ja, nou, ik denk dat, dat, is, ja. dat zijn ervaringen die je meemaakt. Nog. Ik heb zoveel van die dingen meegemaakt. en dan denk je van nou. Dat je op zo'n bijzondere manier en een paard, ook dat je beschermd wordt. En dat zijn toch al sowieso al mooie geduigenissen Ja, maar het ook, ik, ik merk ook dat ik het ontzettend spannend vind om naar te luisteren. En, en, en een, mooie, nou, een mooie sfeer ook. Een paard op een brug zakt er doorheen en u bidt en hij, hij wordt weer gered. Ik, ja, Ik vind het bijzonder ja. mooie verhalen. En u maakt, maar u maakt ook dus schilderijen neem ik aan? Ja, ja, en ik wil, ik wil dus dat als ik het ga bundelen, de verhalen, wil ik het op een speciale manier uitgeven. Ja. <hij> en dat is eigenlijk wel een beetje geheim, maar ik had er toch een beetje een tip van. Het, het is het s'nachts, is hè. Dat kunnen we dat ja, durven ja, ja. wel. Ja, ja, en het is eigenlijk in de vorm zoals de eerste de, de, de, de geschriften ook uitgegeven zijn. Dus... Kun je hem volgen? Kun je hem volgen? Snap ik wat ik bedoel? De, uh, de eerste geschriften, nou, ja, moet ik denken nu aan perkament of aan lijststenen ja, ja, ja. of ja, ja, ja, ja. aan stenen tafelen... In, boek, in, boekrol, in boekrol. een boekrol. Ja. En ga je er zelf dan ook nog uh, uh, tekeningen bij maken? Ik ga het helemaal uitwerken. Dat zit allemaal in mijn hoofd. Maar ik wil het dus echt op perkamentpapier. papier. En dan in België is er een klooster die doen dat nog. Dat zijn dan uh, monniken, die, die, die, daar kun je dus heel kleinschalig kun je dingen uitgeven. Dat dus worden allemaal monumentale boekjes in een boekvorm, dan laat ik het zo zijn, In een boekrolvorm. Joh, wat, een bijzondere, wat een bijzondere ambitie. Of ja, ja droom ja. of ambitie, hoe moet je het noemen? Ja. Eigenlijk is het een beetje. Een beetje geheim, want het is natuurlijk hartstikke origineel. Want wie geeft er nou een boek uit in Boekrolvorm? Dus dat, ja. is, uh, dat is sowieso al uniek. En dan ook uh, ja, speciaal ook voor kinderen natuurlijk. Maar ook, een hè. kinderboek op boekrol, dat is wel. Uh, dat, dat is niet. Is dat wel. Gaat het wel goed? Ik bedoel, die kinderen die. Uh, die we ook wel van een beetje. Nou, die kunnen ook wel een stevig boekje gebruiken. Ja, ik denk dat de uh, voor, voorleesboekrol, net zoals je vroeger van die op, openklapboeken had, weet je wel. Ja. Dan klap je het boek open en dan kwam er een heel kasteel of een heel, kasteel over, een heel, handels, een heel met, met met dieren en alles komt ja. er dan tevoorschijn. En, en dat wil ik dan in, in, in boekrolvorm wil ik doen, maar dan wel op stevig papier, etwa, wel perkament, maar dan toch iets in die sfeer. En dan uh, ja, gewoon. Ja. Nou. Ik, ik ben heel erg benieuwd naar. En nog heel even, want uh, jouw naam is Gerard. En wat is je achternaam? Gerard Rommens. Ik heb ook een blogspot. Een, een blogspot? www.gerardrommensblogspot.nl een www Of ah, okay. punt, punt, .com is dat geloof ik. ik Weet niet meer. Hoor. Nou, joh, uh, wij, wij gaan allemaal uitzien naar het uh, boek van Gerard Rommens. De avonturen van Polly in boekrolvorm. Dat wordt denk ik het bijzonderste kinderboek van het jaar. Ontzettend, ontzettend bedankt voor je verhalen, Gerard. En een ja, goede nacht, succes met het paard. Yo, dankjewel. Ja, dag. Nou, dat, dat was alweer een bijzonder. Ik denk dat het het laatste verhaal van de nacht is geweest. We hebben bijzondere verhalen gehoord uit Suriname, uh, een, een moeder uit Nigeria. Uh, dierenverhalen, vertelhapjes. En iemand die uh, zelf een boekje schreef voor zijn, voor zijn kinderen. en dat ergens in Almelo in hele, hele beperkte oplagen rondgaat. En er komt binnenkort een heel mooi boek uit op uh, boekrol. Wij luisteren nog naar Mathilde Santing met Wonderful Life en dan gaan we daarna naar Traegionale. He go out look at me, So